Lot win met het NOS Journaal. Cosmetica bedrijf Johnson 3 bepaalt in een zaak die was aangespannen door 22 vrouwen. Die vrouwen zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen van talkpoeder van het bedrijf. Dat zou asbest bevatten. De vrouwen krijgen bij elkaar bijna 500 miljoen euro. De rest van het bedrag is een boete. Johnson Johnson is verwikkeld in zo'n 9000 rechtszaken over het talkpoeder. Het concern houdt vol dat zijn producten geen asbest bevatten en geen kanker veroorzaken. Terwijl de Amerikaanse president Trump op een gala was op uitnodiging van de Britse premier May... komt de Britse krant The Sun met een interview waarin Trump fikse uitspraken over haar doet. Hij zegt dat May de kans op een gunstige brexit voor de Britten heeft vergooid. Trump zegt dat daarom een handelsverdrag tussen de VS en Groot-Brittannië er niet meer in zit.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 this way. Yeah. Ja, ik weet Sola is kriten, naai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 No way around The nights are lonely The days are so sad And I just keep thinking about The love that we have self-control